Kees Groot met het NOS-journaal. FNV-voorzitter Heerts haalt hard uit naar het kabinet. Hij noemt het onbegrijpelijk, ongehoord en onbeschoft dat het kabinet niet beweegt in het CAO-conflict bij het overheidspersoneel. De FNV spant een kort geding aan als het loonbod niet binnen 24 uur van tafel gaat. Het kabinet biedt 5% meer loon over twee jaar, maar tegelijkertijd gaat de pensioenopbouw omlaag.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 Staatssecretaris Van Rijn trekt 20 miljoen euro uit voor mensen die in moeilijkheden zijn gekomen door de problemen met de uitbetaling van PGB's. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Dit jaar is er 2 miljoen euro beschikbaar voor compensatie, volgend jaar nog eens 18 miljoen. Sinds de invoering van een nieuw systeem zijn er veel klachten van zorgverleners dat ze te laat of niet worden betaald. De drie mensen die doodgevonden werden in een huis in Veghel zijn waarschijnlijk omgebracht door een jongen van 17. Volgens de politie is de verdachte inderdaad de zoon van een van de slachtoffers. De andere slachtoffers zijn zijn oma en een jonger zusje. De verdachte werd gisteravond opgepakt in de buurt van het huis. Minister Blok zegt dat hij zoekt naar creatieve oplossingen voor de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de toewijzing van woningen aan mensen met een vluchtelingenstatus niet ten koste mag gaan van andere woningzoekers. Om aan die wens tegemoet te komen, onderzoekt Blok nu het wonen in lege kantoorpanden of containerwoningen. Het weer, vanavond en vannacht minder buien en vooral in het binnenland opklaringen. Morgen overdag opnieuw buien met lokaal kans op onweer. Het wordt dan 17 graden. Dit was het ZFM. Verkeersabdades. Verkeersabdades. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Spieders met een lengte van 5 kilometer of langer in de Randstad... staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staan wegwerkzaamheden tussen bruggen en knooppunt Hoeveelaken 5 kilometer. Op de A9 richting Alkmaar 10 kilometer tussen de knooppunten Den Holenteg en en Batuverdorp. Op de A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en de Meer 6. A13 richting Rotterdam tussen knooppunt Plins klausplein en de Afrikberkel-Roodreis 8 kilometer. Op de A15 richting Gorkum, daar staat 5 kilometer 4. Tussen Hendrik, albacht en Sliedecht West. Op de A16 Rotterdam naar Breda. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaverpodder 11 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagenstein en Noordloos 8 kilometer. En verderop nog eens een keertje 6 kilometer bij Werkendam. Tot zover de verkeersinformatie. Dank u wel.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 Zandvoort, zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Hoi Stijntje. Jo. Heb je er zin in? Uh, nee. <laughs> Stef en Stijn. Het is Stef en Stijn, drie uur lang met zometeen Oliver yes. Helder's naar Avicii. Dit is Waiting for Love. Welkom terug. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful, and every night has its day, so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 Mr. Gray, will see you now. Ja, ik vind het wel een beetje meelift op de succes, ja. hè? Ja, maar ja, het is wel Oliver Heldens, dus dan keur het een klein beetje goed. Nou, dan mag het. You're the shades of grey. En daarvoor ja. hoor je Avicii waiting for love. En weet je wat nou zo leuk is, Stijn? Nou. Ik heb ze deze vakantie allebei gezien. Wat Wie? Oh, Oliver Heldens en uh, Avicii? Ja. Lekker, man. Wat leuk dat je door mijn jingle heen loopt. Daar heb ik even mijn best op gedaan. Oh, je het, oh je, ik zag al Amsterdam liedje Oliver ja, Steffenstein bed Wat leuk dat ze er zijn Die lieve Steffenstein Ja, um, zowel Avicii als Oliver Heldens waren op Siget. Uh, op oh ja, daar en was dat, jij Daar was ik, ik ben uh, twee weken naar Londen markt Daar zijn we allebei naartoe geweest Ja, uh, nee, ik de, vorig jaar deze, Oh, ik dacht dat je daar dit jaar nee, was Nee, ik was dit jaar in uh, Mallorca Oh, want ik zag al dingen voorbij komen Ook DJ's die in, in tropics Want ik wil even zeggen Nou, dat denk ik niet ik weet niet dat Stevie ook hier Martin Garrix in de Tropics heeft gestaan. Martin Garrix heeft in Tropics echt? gestaan. Oh, ja. Ik wil, ik wil echt even zeggen: ja. dat um, Lorette Mar, als je daar ooit naartoe gaat, ga naar Tropics. Ja, Wat dus, een ja. ongelofelijke <laughs> bazentent. Daar zijn we dan. ook de hele week geweest volgens Ja, ja echt. maar echt, we, we, we zijn daar geweest en sindsdien raakten we een beetje verliefd op die club. Ja, dat e hebben wij ook inderdaad. Echt waanzinnig toffe club. Ook altijd die shortjes, van die lange coole ja, maatbekertjes het Ja, ook. die maat, het is een soort van uh, gif. En dat die neon splash, dat je alles op je, dat je boven ja. die verf op je. Het enige wat ik niet tof vond, was, ik was op een gegeven moment vrij dronken, wat je daar eigenlijk wel bent. Ja, dat is wel normaal, nog en, en op een gegeven moment was er een schuimparty. Oh ja, daar moet je nooit aan beginnen. En wij, wij stonden in dat schuim, maar ik ben natuurlijk <sleuk> best wel een kleine jongen. Kleine jongen! <sleuk> en ik stond echt in het, op het midden van die dansvloer best wel een goed plekje En er komt op een gegeven moment dat schuim, dat komt in mijn oog. Dus ik zie niks. Weet je wel, is niet ja, zo erg. Daar, nee. daar kan je wel mee leven. Ja. En probeer je dat zo'n beetje uit te wrijven. En ik was het aan het uitwrijven. En toen kwam er vol zo'n splash in mijn mond. Oh, en ik had natuurlijk ook nog best wel wat gedronken. Tja. En ik stikte op een gegeven moment in die sop. En oh, ik kon ja, ja, ja, niks ik zien. Ja. Dus die combinatie, ik was doods en doodsbang. Oh, ja. En toen had een uh, lekker ik... wijfje toch mond op mond gegeven? Of had je, zei je dat niet? <laughs> nee, dat of was dat die niet. andere keer? nee dat oh. <laughs> Maar goed, toen ben ik echt keihard door de menigte heb ik heen gestoten. Ja, nee, dat heb ik ook wel gehad. Dat je inderdaad, die, op een gegeven moment die laag... Dan ben ja. je niet, dan, het is helemaal niet verstikken uh, maar ze voelt het wel. Ja, maar het is sowieso een naarspul. Ja, je moet het niet in je mond hebben. Maar uitleggen. voor de rest tropics echt waanzinnig te gek. Ga erheen als je naar Loretta Mar gaat. Eh, uh, RT. En uh, Siget dan, uh, ja, dat was fantastisch. Hey, je Vak. hebt wel een lekker lange luxe vakantie gehad, joh. Ja, bij ben, ben vier weken ben ik echt weg geweest. En ik ben nog twee weken hier weg geweest. Hier? Nu, ja, bij CFM. Oh, Van een, zo, een week daarvoor was ik al weg in een oh, ja, week Oh ja, was er nog niet klaar voor een uh, nieuw nee, seizoen? Nee, week daarvoor had ik andere werkzaamheden en die week daarna was mijn chick hier. Chick? Met chick. Chickie? Chickie. Ja, we, wij zijn nu allebei, uh, zitten we onder de plak. Ja, jij. En jij zit niet onder de plak? Nee. Waarom niet? Nou, dat, dat gevoel heb ik niet in ieder geval. Ah, oh, wat lief. Dus va eerder andersom, <laughs> snap je? <laughs> snap je? Moet, okay, moet ik wel even wel uitleggen? Ja, wel, ik, ik snap hem. Oké, okay, dan is het goed. goed. Zijn naam is Stijn Duursma. En ja, dat is Stefan Kolla. En we gaan even zingen het met z'n allen uitjes in de lucht. Oh, dat is toch weer gezellig. Lekker al stevig ligt. vast, man. Dat is echt Oh, kom koffie, kom koffie. kom Het is weer tijd, die woensdagavond. Heb jij dat ingezongen? Zeker weten. Nee, dat is mijn, mijn altijd ego. Je Radio op 106.6 Ik voel me een beetje ongemakkelijk. We zijn weer even losgelaten bij dierenpark Emmen. Hij hey, is mooi hoor. Kwaliteit, net als op SB. Want Utopia is een jaar verleden, <laughs> dames en heren. Yes! Het is op SFM. Ik ken de tekst niet. Ja, Stefan Stijn op Sierum. Ik ken de tekst echt niet. Je denkt misschien, wat doe ik hier? Moet ik hier wel zijn? Oh, je nee. gaat de percussie doen. Maar je bent hier worden. de. je het zo! Ah, oh. heel mooi, dankjewel. Applaus voor jezelf.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 I got a feeling within, within, it's coming around again.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 game. Deze man is geboren halverwege de 90's. Weet je wat doen? Nee. Hij heet Simon Webb. Ik snap hem niet. Webb. Het internet. Nou, moeilijk. Jorden. The... Cumming around again. Cumming. Oh, ik weet wel, <laughs> je? Waar, je, ik weet wel waar je met je over zit. Sperma, sperma, sperma in je hol. Oké dan. Goed. <laughs> fijn dat je er weer bent, Stijn. Ja, vind ik ook. Hoe was jouw vakantie? Uh, ja, was uh, tof. We zijn uh, met acht jongens in een gigantische appartement uh, aan het strand uh, in Mallorca geweest. Dus ja, dan kunnen ze ook wel raden hoe leuk het was. Is Mallorca nou ook echt zo'n uitgangspan? Want, want kijk, Lorette en Gersonisels en zo, die hebben een naam. Uh, maar volgens mij kan je daar ook wel aardig zijn. Uh... Ja, Mallorca is ook heel vet. In Mallorca zit, uh, niet in Mallorca zelf, maar waar wij zaten, in niet meer in de buurt. Ja. Daar zat BCM. BCM? Dat, dat is de FINA beste club van de wereld. Is dat zo? Ja, dat was zo. Die was nog beter dan Tropics, die club. Dat echt? was echt ziek. Ja? Maar dan moest je wel eens een halve met de bus. Dus dat hebben we twee keer gedaan. En zuipen suipen, dat trouwens. Kun je 60 euro en dan heb je de hele avond onbeperkt zuipen. Een beetje het millennium-achtig idee. Lorette, ja, heb je, zo, Loret, al je alleen, dan millennium? Dat is oh, ja, ook ben je zo ook zo geweest? Nee, dat wilden we wel. Maar, maar dan moest je veruitgenodigd worden. Ja, ja, maar, ja, ik snap dat jullie dat niet veruitgenodigd worden. <laughs> nee, maar wij zaten <laughs> in een villa buiten Lorette. En we gingen eigenlijk alleen s'avonds naar Lorette. Ja, maar je hebt. Ja, op een, een gegeven moment. moment. Wij kwamen er erin... echt. Oh, dat mag ik niet zeggen. Ik bedoel, uh, van die mensen die shit verkopen, 24-7. <lacht> ja, we kwamen ze ook wel, op een gegeven moment kwamen ook ze ook tegen. Dat komt niet dat ik de etnische commissies van Zierfka <lacht> oh. niet op het dak krijg. <lacht> er is wel een commissie die dit soort dingen heeft. Dus <lacht> kijken wij. Ik kreeg straks weer een appje van. Nou, oh, jee, ja, nee. Maar en, wij kwamen zo'n proper tegen, alleen dat was voor een vrijdag en toen waren we al weg. Dus dat kon niet meer. Zonde. Ja, echt Balen, zonde. Gaan ja. ja. je, uh, je bent niet echt iemand als je daar niet geweest bent. <lacht> nou, fijn. Ja, nou ja, dat is wel toch? Ja. Maar nee, het was, uh, het was erg leuk. En we hebben veel vodka gezopen. we hebben veel gedanst en veel uh, gekke dingen meegemaakt. Had jij nou wel een vriendin voor je daarheen ging? Ja, ja, ja. Oké, okay, dus je hebt je gewoon keurig netjes Ik heb gedragen. Mij keurig netjes gedragen. Is het wel, want dat. Ik merkte dat daar ook, ik kwam daar dan wel eens mensen tegen. En die zeggen van ja, uh, vriend ik heb een vriend, ik heb een vriendin of dergelijke. En dan zie je ze gewoon een uur later, zie je ze met ja, een ander toen Ja, ja dat, dat heb ik ook wel meegemaakt daar, maar dat vind ik... Uh, huizen, nee, ja, dan maakt het er gewoon uit. Als je de, de, de ballen in hebt om normaal uh, te doen, dan hoef je normaal maal niet te doen. Zolang je geen relatie hebt, helemaal prima, doe wat je leuk vindt. Maar op het moment dat je echt tegen elkaar zegt van jongens, we gaan ervoor... En we gaan met z'n tweeën hier iets moois van maken. Dan moet ah. je ook gewoon je tong in je bek houden. Ah, schat. Zeg je dit nou omdat je vriendin luistert? Nee, of, mijn vriendin is luistert echt niet. Jouw mijn vriendin luistert niet. Dit is Oh, echt die mijn... luistert gewoon in principe niet naar jou. Nee, uh... nee, maar ik vind het ook wel prettig dat zij niet naar mij luistert. Want? Dan kun je gewoon alles zeggen wat je wil. Exact. Fuck jou, kiki. <laughs> Jullie, je gaat, jullie, wij gaan elkaar stiek ontmoeten volgende week vrijdag. Ja, klopt. Op een uh, feestje. <laughs> op een feestje van. Nee, we zeggen niet welke, want dan komen er natuurlijk 2000 Dat moeten we ook niet hebben. Rob Smit op de Shavati straat. Oh, oh, oh. Goed. En komt de gas binnenlopen. Ja, de Jonas komt binnenlopen. Die wil ik ook nog wel helemaal. Uh, oh, hij loopt. Uh, oh, hij loopt door. door. Nou, dan heeft hij Goed echt zo. dikke, dikke pech gehad. Wat vind jij van ABC van uh, de Jacksons? Ja, die Five? heb ik ook in mijn uh, deuntjes doentjes. Uh, Deze heb je ja, in je vensige ja, ja. staan. Volgens mij wel. Het is een remix ervan van Sigala. en is het die lekker. Hij nog. is ongelooflijk lekker, joh. Hoort hem nu hier bij Stef en Dit is Isella. gala Easy Love. Ja, mooi. Ik vind dat wel tof. Ik, ja? ik, ik hoorde een talk ergens afgelopen week op de radio. En um, die ging vertellen van, uh, ja, het is, een, uh, het is gestolen. En ik dacht, het is niet gestolen. Het is gewoon een koffer. Waar heb je het nou over? nou ik, Iemand op de radio zei dat van, ja... ja wat nummer? Van Easy Love. Oh, okay, ja. van, het is gestolen. En ik zat daar echt zo te luisteren. van Het is gewoon een sample wat echt alle dj's ter wereld nu doen. Ja, precies. Ik vond het een gek verhaal. Ja, je hebt helemaal gelijk, man. Dat was op een groot commercieel radio station. Ja, dat kan toch niet? Ik vol walging achter die radio. Godverdomme, vond het niet ik wou dat ik erbij was geweest. Hey, uh, ik was uh, een paar weken geleden in Utrecht... en ik heb iets super cools gekocht. Namelijk een FX-pad. Oh, Ma maak eens een hele slechte grap. Uh, hoe noem je een... Uh, een uh, uh, waarom uh, is een kikker uh, roze? Die is niet roze. Omdat een lantaarnpaal ook van ijzer is. Oh, dat ook in die, echt die geluidskwaliteit? Ja, nee, maar dat komt nu door de microfoon. En oh. ik heb ook nog, zeg maar... <laughs> Wat de fuck is dat? Dat is, dat is gewoon een FX-padje. Ik kan het gewoon in. Oh, dat is zo'n kinderdingetje waar allemaal van die geluidjes in staan. Please. Die gebruik ik altijd Kun je ook dat je manierelte. eigen stemmen? kun je nee. Toch opnemen? Nee, ik kan ook oh. nog, oh, nog... Oh, dat is dus niet de deluxe editie die ik altijd had. Je vindt het een teleurstelling? Ja. <telling> Wat ik. En deze gebruikte ik afgelopen week op Schiphol. Heb je niet één met geweer of zo? Dat je gewoon in de trein loopt. En dat je ja, hier, een... dit is een bomb drop. Dat moet je ze in de trein doen, dat zullen ze leuk vinden. <tie> ik zeg gewoon <wel> niks meer. <tie> het is Steven Stein met zometeen Skrillex en Diplo. En hier is juist Last Frequencies. <tie>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 Feel the warmth Bij CfM. Zometeen dan gaan we eens even vragen aan Jonas hoe het nou precies is om uh, zes weken kwaliteits DJ's te moeten overnemen. is toch lastig? Lijkt en, me heel lastig. En ook nog David Guetta's nieuwste samen met Magic. En ook Skrillex en Diplo komen eraan samen met Justin Bieber. Woo! Oh my god! Kijk, okay, mag het weer doen Stijn? Ah, ah, ah, ah, ah. uh, vannacht en vannacht zijn er land inwaarts weinig wolken. Het koelt af naar 7 tot 9 graden en lokaal ontstaat een mistbank. Aan zee valt vannacht weer een bui en wordt het minimaal 12 graden. Morgen weer de zon, stapel ook in een paar buien elkaar af. Lokaal is ook onweer en hagel mogelijk, het wordt 16 tot 18 graden. Vrijdag zeker aan zee, enkele pittige buienland, in wat minder buien, wat zon, weinig verandering in de temperatuur dan. Dankjewel Stientje. Eén van me. We gaan eens even kijken hoe de situatie op de weg op dit moment is. Er zijn 18 meldingen waarvan... Ah, Lang van 14 files, wij beperken ons tot de files. Jongens, ik ben er meteen kwijt ook. Op de A wegen en langer dan 5 minuten. Op de A1, Amsterdam-Amersfoort, tussen Eembrugge en Buntschoten, daar 4 kilometer langzaam rijdend. Dat stilstaand verkeerverdraaiing van 10 minuten komt door bergingswerkzaamheden. En daardoor ter hoogte van en afsluiting van de rechte rijstrook. Dan nog de A10. De Watergrasmeer de Nieuwe Meer. De binnenring tussen Amstel Business Park en knooppunt in de Nieuwe Meer. Naar vijf kilometer langzaam rijden het verkeer. een vertraging van negen minuten. Dit is zo irritant. En ik had iemand aan de telefoon gisteren. Ja. En ik schoot zo in de lach. En die vrouw werd een beetje kwaad. Waarom schoot je in de lach? Omdat zij al eerst het e-mailadres tigerchick.com <laughs> Dat vond ik al heel grappig. En ik hoorde mijn collega zo naast me ook al een beetje hie -hie", weet je. <laughs> En op een gegeven moment voerde ik haar dan in. En toen kwam zij op het adres. En dat was de Pieter Postlaan. <laughs> en toen hoorde ik mijn collega helemaal kapot gaan. En toen kon ik niet meer. En toen... Uh, maar er nice. woont verder geen Tiger-chick op de Pieterpostlaan. Dit Zonde. is allemaal bedrijfsinformatie. Echt privacy, Tigers die shit. voornaam, chick is achteraan. A27, Utrecht, Gorikum. Tussen Knoopend, Everdingen en Lexmond. Drie kilometer stilstaand verkeer is een vertraging van acht minuten. En dat geldt ook tussen Utrecht en Breda. Tussen Noordloos en Industrieterrein. Avelingen. Daar twee kilometer langzaam rijdend verkeer. Dit was echt heel irritant. We hebben ook nog drie flitsers op de A20 Gouda Rotterdam. tussen nieuwe Kerk en uh, aan de IJssel en de kapellen aan de IJssel. Is daar een hoop gedoe aan de IJssel bij 40.1. De A28 Assen Groningen bij Afrit Fries. Daar is nogal koud. Bij hectometerpaal 185,3. Wow. Uh, die grap 8... maakt het vanmiddag ook al bij 53, Ik weet niet wat je dan... Echt? Ja, ga ja, niet... zitten luisteren. Ik joh, heb maar. niet geluisterd. Goed met jou. En dan de A58, Groesberg op zoom hoogte van Capelle. En bij 144.2. is een gegeven. Nee, dat is één nieuwe. Daar heb ik nog helemaal niet op zo, ja, dat is die dat drumstel bovenop. Ik dacht dat het gewoon een plaatje was of zo. Nee, heb je de brim... aangegeven. Heb je de klaar klaarstaan? Want er komt weer een mop. Of nee, er komt een verhaal wat ik echt heb meegemaakt, hè? Uh, Jantje, dat is mijn broertje. Die... <truipen> Jantje, dat is een vriend van mijn broertje. Die zeurt al maanden dat hij nog een broertje erbij wil. En dan is de vader het zat en die zegt... Kijk, hier heb je wat zaad. Als je dat in de vensterbank legt... dan komt de ooievaar er vanzelf op af. Dus, daar, dus Jantje die doet dat. En een maand later krijgen zijn buren een baby. Dus bij het kraanbezoek zegt Jantje enigszins boos tegen de buurman... Als hij maar wel weet dat het niet uw zaad was... maar dat van mijn vader. Ongemakkelijk. Bedoemd. Yeah, yeah. -Lex is here, with Justin. panny, you panny, the key when the door wasn't open. Just admit it. See, I gave you faith, turned panny, doubt panny, the panny, the panny,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 Sun Goes Down, Tropics Opens. David Guetta samen met Showtime. En Jack U featuring Justin Bieber. Where are you now? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik begin een beetje... Nee, nee, geen fan, dat wil ik toch meteen even gezegd hebben. Um, ik vind Where Are You Now, vind ik een te gekke plaats. En we gaan volgend uur... Die nieuwe. Eh, die gaan we die nieuwe draaien. Wat een ongelooflijk goed liedje is dat. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het eerst een minuut geluisterd en ja? toen viel het mij tegen. Echt? Want hij heeft er wel echt een zieke per campagne tegen het Alle beroemde Amerikaanse sterren die je op kunt noemen, die had zo'n bordje met ed's en zo. Ja. En dan uh, dat hele het aftellen, dan echt, jongen, de grootste sterren, die hadden gewoon zo'n bordje of die gingen iets geks doen. Ja? Of zijn zieke... Instagram. Ja, dat maar ook, sowieso, nou, wat maar hij viel sowieso? mij tegen, ik Ma weet niet. Maar misschien als ik het hele nummer afluister, weet dat, je wel. Ja, we gaan hem zo meteen volgend <tus> uur ergens helemaal draaien. Uh, maar wat ik zo, zo apart vind is natuurlijk... Het is begonnen bij die roast. Waarin hij als eindspeech zo zei van... Ik weet dat ik een heleboel foute dingen heb gedaan. Maar ik ben bezig om een beter mens te worden. Ik vond die roast en ook maar... Ik vond het Vond het niet leuk? Ach, ik vond het gek. Snoopy, ik vond het. de roast, Ik vond het ten eerste helemaal niet echt heel hard of zo. Het viel mij wel betekenen. En wat ik wel irritant vond is dat ze eerst... Iedereen in de hele zaal, zeg maar, belangstelling. Die ook roasten. Dus eerst, zeg maar, al die mensen op ja. die stoelen. En dan de laatste paar minuutjes van de 10, ja. 15 minuten spreektijd. Maar dat, over is idee, dat is het idee van, van de roast. Ja, maar ik bedoel, je bent daar van Justin Bieber. Dus dan kon ik echt gewoon in tranen weg zien lopen. Maar dat, dat, dat gebeurde ik, niet. Nee, ik heb misschien iets te hoog Ja, maar ja. Dat, het is ook wel heel lastig. <coughs> want natuurlijk, je weet wel, je kan daar Laat meer. Laten we zeggen elkaar dan een keer maar. roasten. Laten we dat binnenkort oh, doen. Hey. En dan een minuut of zo. anderhalf minuut. Gaan we elkaar helemaal stuk ja. maken. Helemaal stuk maken. Ik hoor een weer is naast de pot gepist wat ga je doen nou bucket list heb je een trein gemist ben je een feminist? wat ga je doen nou bucket list bucket bucket bucket bucket bucket list bucket bucket bucket bucket bucket list bucket bucket bucket it, it, Dus zoek ook nog elk moment op om deze jingle af te spelen, dat niet hè? Hij is, leuk. hij is leuk. Nee, maar ik vind het wel echt. Uh, gewoon elkaar, dat we, ja. dat we zeg maar we hebben nu twee weken de tijd, want volgende week dan ja. zijn we er niet. Dus dan doen we de week daarop. Dus te, dat we zeg maar... Ik heb een nieuw item op dag. Als we nog gewoon elke week random iemand die in het nieuws is geweest. Gewoon roosteren. En dan roosteren we die allebei een halve minuut, of allebei een minuut, of zo. dat moet ook niet te lang natuurlijk. Ja, maar denk je dat. We... hadden we bijvoorbeeld deze week, uh, of volgende week gaan we het over de Lil Kleine, die is natuurlijk heel veel negatieve ja. nieuws geweest. Ja. Of over uh, die mogol, die uh, voor Amerikaanse president, die Donald. Trump ja, die, Nee, maar er was nog iemand. Oh, Kanye West was dat volgens ja, mij. Ja, West Die voor heeft zich beschik, beschikbaar ah, gesteld nee, als president. Ge dat is gewoon de... briljant. Ja. ja, dat vind ik ook wel tof. Maar is, is hij nou serieus? Kanye kan kunnen... West is altijd serieus. Het zou kunnen... Ah, als hij dat kunnen... zegt, dan is het altijd gewoon... Het is zo'n zo waar... aparte dude, want hij meent... Hij doet best wel veel echt gekke shit. Ja, maar, maar ik vind Kleine... het wel tof wat hij doet. Leo Kleine was de goede rooster. Ja, maar, maar als we, kort... no, dan hebben we toch gewoon een nieuw item? Kijk je wel, kijk je gewoon wat... live on, on, the, on the road hebben we gewoon een nieuw item bedacht. Kijk je wel eens uh, de slimste mens? Nee, eigenlijk niet. Er was Philip uh, Felix, die ging drank en drugs. Ja, dat niet. heb ik wel gezien inderdaad. En toen is daar een, een versie van gemaakt. Ja, met de muziek eronder, of niet? Ja. Ik begin met een citaat, een stukje Nederlandse literatuur. Als je bitch chill, chill, is het geen probleem? Dan ga ik er heen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je <laughs> bitch chill, chill, is het geen probleem? Dan ga ik er heen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Alles dus, de hebben ze een little Hé, <laughs> hey, we moeten je nou eigenlijk wel even draaien. Drank, drank en, drink drugs. en drugs. Ja, Stuurlijk. Even als het volle borst meebergen. Ja, ik, ik, ik heb echt wel zoiets van... Ik vind het vrij heftig hoe er gereageerd wordt. Ik, het, is een, het is absoluut een idee dat ben ik eens. die, die uh, lille kleine ja maar Kima had je wel uh, meegekregen wat hij gedaan had want hij ja, was dus ja. opgepakt hè ja hij was hij had hij had tegen op tegen zo'n was op zo'n stage heel ja. Hilversum geroepen geroepen fuck de politie en ja, zo oproep kraaien ja. dat is en, een onzin en toen mocht hij niet meer uh, niet meer Hilversum in en toen bij RTL Night ja die Humberto natuurlijk direct er al bovenop ja maar wat, wat ik ledigen, zo jammer vind ik, ik ik ben het ermee eens weet je zo fuck de politie het is heel naar uh, maar het is ook binnen zijn act kan ik dat enigszins begrijpen. Ik vind dat gewoon een artistieke vrijheid. Ik vind dat Umberto had iets meer. Hard erin mogen gaan van, joh, waarom heb je dat nou gedaan? Dan dat hij deed. Ja, maar want... dat is Humberto. Die vindt, dat ja, is net maar... zoals heb je op ja. de Tonight Show gekeken met Jimmy Fallon. Ja. Die vindt iedereen fantastisch. Ja. Die vindt iedereen zijn ja, totdat in... hij aan het eind van het duim komt. En dat doet hij, Humberto, ook. Dus gewoon veel goed uh, televisie. In, in Amerika vind ik dat kunnen. In Nederland mag je gewoon. En natuurlijk dat RTL Night positief is en bla bla bla. Dat is de wereld draait door ook. Maar ja, als die het... zal nooit kritisch op iemand zijn. Ja, maar zijn. als het er eenmaal op aankomt en er zit een politicus bij Matthijs. of iemand die echt iets geflikt heeft van. dan kan Matthijs ook harde vragen stellen. En ja, maar dat Umber doet ze niet. Umberto die, die, die laat het allemaal. Hij moest dan om lachen en zo. En ik vind het op zich inderdaad ook wel kunnen. Maar ik vind het wel gewoon ja, maar als, een als jij een serieuze talk wil zien. Dan ga je toch lekker over Ginek afstemmen. Elke, elke avond om half elf op NPO 1. Ginek doet altijd hetzelfde. Ze haalt altijd een gast erbij. En dan, dan stelt ze zo'n kritische vraag. En dan, dan zegt ze toch. En dan de naam van een andere gast. Altijd. Het viel me ook wel op. dat Die serieuze programma Geneck En er is nog zo één. Pauw. Ja, die ja. ja. Die waren in het begin vet serieus. Maar die zijn volgens mij ook al iets wat, minder. Door RTL Alleen Night's zijn is ja. wat luchtiger geworden. Precies, want ja. ik zag al dingen. Zoals Lil Klein. Die, die zat ook met Jeannette. En vroeger ja. waren het alleen maar politici. En dat soort onzin. Dus die is ze ook uh... al aangepast. Ja. Dat vind ik toch wel weer leuk om te zien. Maar goed, jij houdt ook wel van die muziek, hè? van Drank en Drugs en zo. Ja, ja ik vind het nog steeds. Hey, maar ik zei al, ik heb dat verkondigd. Wij ja. zijn volgens mij. Misschien De eerste, wel. Het, eerste het allereerste radiostation radio ja. van heel Nederland geweest. Die dat nummer dan noemen gedraaid. Ik weet het eigenlijk en wel zeker. Op wien zijn, uh, wie zijn uh, advies was het ook alweer? Ja, dat was jouw het Het was toen, een, een halve week was dat Neil Wave album uit en ja. hij vond dat helemaal te gek. Ik vond En jij zei, dat gek. drank en drugs moet je draaien. En ik keek ja. hem aan en ik zit echt zo van, pff, moet dit? Oh ja. En eigenlijk oh heb ja. ik dat gevoel nog oh steeds, ja. maar het is wel een monsterhit. Het is, een, nou ja, nog steeds. En ik vind het gewoon Als nog steeds heel lekker. Als zeg, fuck, zeggen jullie, politie! <laughs>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 Alle tien is tegen ja tegen MDMA. Je meisje is een mot, ze had seks met je pa. Geen blad voor mijn mond, maar recht voor mijn raap. Je moeder is een. Anus, what the fuck? I'm fucking with the popo. <laughs> Vind je dat geen leuke grap? Nee. Niet, een, niet een beetje. Nee, sorry. Leo Kleinen, samen met Ronnie Flex. En je hoorde Drank and druk. Hoe lang zou het duren voordat het fout gaat met Ronnie Flex? Voordat hij iets geks doet? Uh, <toss> ik denk dat hij al genoeg gekke dingen heeft gedaan. Nou, maar Weet je wat er best wel interessant is om te zien? Dit is een documentaire over New Wave. Ja. Want ze zijn dus met z'n allen week of twee weken gewoon in een het huis op een Terschelling of. Ergens soms van, zijn gewoon van En in die twee weken hebben ze op gewoon een hele. Nee, nee, wel echt in een villa zeg maar. En in ja. die twee weken hebben ze dat hele album gewoon in één keer opgenomen. Ik heb ook ergens gelezen dat op basis van die documentaire. dat ze daar heel erg getwijfeld hebben of ze drank en drugs moesten uitbrengen. Oh, nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is heel leuk om die documentaire te kijken. want dan zie je dus echt gewoon hoe dat dan toe. Gewoon echt gewoon heel simpel. ze zetten microfoon in. En doen ze het gewoon drie matras omheen. Zoals zeg maar dat het geluid. En dan nemen ze dat gewoon op. En dan zijn ze gewoon dronken. En dan schrijven ze wat. En dan nemen ze het op. En dan de volgende dag luisteren ze het. En, dan en ik zeg oh, dat is eigenlijk best wel lekker. Ja, maar dat is en zo komt zo'n nummer dan. Uh, zeg echt maar, de grootste megahits van deze wereld zijn met drank en drugs opgeschreven. Dat denk ik ook. Dus ook, ja. eigenlijk is het gewoon een ode aan. Eigenlijk moeten wij de creatieve gewoon een keer helemaal. Industrie. lijp of stoont of knettergek hier. Uh, ja, maar ik dat ik heb we het vorig jaar ook ja, al gezegd. Ja, we we moeten een keer hier lam of stoont. Of gewoon helemaal aan de pillen moeten we gewoon een keer Ik heb dat een keer gedaan. Dat is toch fantastisch? Ik heb een keer dronken. Ja, En het slaat nergens op. Nee, maar dat is leuk. Dat is leuk, Stefan. Dan heb je nog generale, genia, genialere... Ja, gener, dit was eigenlijk de generale repetitie. Ja, precies. Goed. Jonas. Hallo. Hallo. Jij hem, hebt de afgelopen zes weken onze honneurs waargenomen. Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Wat, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het maar één keer gehoord. Toen was ik in Nederland. Ah, en we hebben natuurlijk vorige week, heb ik jou even aan de lijn gehad. Ja. Maar verder weet ik eigenlijk niet wat je met ons programma gedaan hebt. Nou, één ding. Niet zoveel veel als jullie. <laughs> ja, dat ja maar ook... niemand kan ook zo lullen als wij. Oh, nee, nee, dat maar is ongelooflijk. Heel... Dat mag officieel niet op de rij. Ah, maar wij ja. mogen wel meer dingen officieel niet. Zal ik? Jij toch? begon net over hoeveel platen wij gedraaid hadden. Dat je dat te weinig vond. Het ja. zijn er. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. We hebben gewoon negen platen gedraaid. Oh, wacht maar. Ik zit op de 11 rond dit tijdstip. Ja, je nee, ziet nee. dat natuurlijk. Het is gewoon het keurig netjes. Nee, het is te doen, het is te doen. Het is, te, het is weg te luisteren. Het is ja, dat is het van. Maar um, ik hoorde ook dat je allemaal, ik zag dat je allemaal gasten in de studio had en zo. Ja, ja dat is het langste ervan. Ik had gewoon steeds met één iemand. Ja? Dat was de afspraak. Ja? Maar het liep gewoon vol. Ja, nou dat is toch ook leuk. Ik leek wel een drive in. Want ik heb het één keer gehoord, toen was hier best een puinhoop en er zaten allemaal lekkere chicks Ja, en dan Ja, je gewoon een appje, wie zijn ze? Ja, wie waren die chicks? Waarom heb ik nooit hoeren en jij zit helemaal vol bij. Wij zijn er nu en er zijn geen hoeren. Nee, en ik neem er vier mee. Ga, ga dat even regelen. Regel even Ja, tics. maar kijk, daar hadden we toen ook al over en ja, dat ging een beetje fout. Weet je nog? Ja, als je nou een even hebt. <laughs> ik <laughs> kom uh, vast uit Brabant. Ik heb wel wat <laughs> nummers ofzo, hoor, voor jullie. Ga even, ga even wat regelen. Oh, maslo. Ah, maar je hebt je wel vermaakt. Nou, absoluut. Zes nou. weken is niks, toch? N nee, ja. Weet je, wat het is, van tevoren denk je altijd, shit, jezus, wat te lang, ik heb geen zin in. En als je er bezig bent, na dan, twee. dan valt het allemaal denk wel mee, hè. He? nieuws oh, hey, is alweer, maar dat is niet meer radio maken. Fout grap gaat door, dankjewel. Wanneer uh, was het nou? Twee weken geleden, toen waren we zo erg bezig, ja. dat we een foutje hadden gemaakt. Wat dan? Nou, nou gewoon DJ, dit en dit, uh, muziek. Ja. En die dacht ik om uh, drie uur acht, oh ja. Het nieuws moet er nog in. Nou, ja. drie half acht denk ik van, oh ja, shit. Ja, dat, is, dat, is, dat zijn allemaal die lastige dingen Dus uh, radio. toen hebben we nog even snel het nieuws mondeling gedaan, even snel NOS opgepakt. Ja. En, en toen, toen dachten eh. we van, uh, nou doe je, we gaan maar naar huis. Het is wel genoeg geweest. Maar ik wil toch even horen, hoe moeilijk is het om goede radio te maken? Man, niet. Yeah. Yeah, ready for the summer, girl, your of look killer. See, your body getting bigger, but your waist looks slimmer. And I hope I'm still with you when your head gets thinner. I ain't gotta work it out, I know I'm onto a winner. And I love it when I see you sing a song in the mirror. When you play your favorite records where there ain't no filler. Chicka Chai, Chicka Chicka shot, DJ Diller. Now I'm on the right track, went from a train to a limo. Now we on the right track. Yeah, used to know me back in college, now I got it like that. Could've got sidetracked, track, now I'm back on my feet. If I hadn't achieved, would you pack up a leap? Now you're scratching on me like we're Adam. Nigga remix to ignition in the back of the Jeep. Ah, uh, she like the hoop, but she don't know the verse. She know I love her, even if I never say the words. You are something I can't replace. Yeah, Troubling a couple of bikes, why don't you stay over here and keep me up in the night? And when you coming in here, I do it just like you like. Girl, I'm ready for your loving, girl, I keep on pulling. You my lucky number that I keep on calling. Wanna never let me go, she said she fed up a dirt. 'Cause I kiss her in the night, and then I leave in the morning, I tell her one. I already know she the one, she 22. We in the Pontown Blue, I'm with free. You know she cool on me, then I make her take it off and pull it all on me. Playing in the seats, don't sleep tonight. Playing our Kelly, I believe I can fly. She She like the hoop, but she don't know the verse She know I love it even if I never say the word I'm I'm a sucker for those nice sides. I ain't in it for the money or the fame I'm the one that all the honeys couldn't tame, yo I changed Yes, Glynn. Not letting go. Hier bij ZFM. We gaan het zo meteen even uitgebreid over die rooster hebben. Vind ik een leuk idee? Ja, dankjewel. Ik zit vol met goede ideeën vandaag. <laughs> en we gaan het zo meteen even hebben over wat je nou eigenlijk moet doen... als je iets vindt wat niet van jou is. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...